Waar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had, maar nu lig jij al maanden in de goot. waar zijn al je vrienden, er is geen mens die jou nu